Wij verzoeken dit ons samen eens aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 84 en daarvan het zesde vers. Want God, die hier zo goed, zo mild, is allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun goede niet in nood onthouden, zelfs niet in den dood. Die in oprechtheid voor hem leven, wel zalig hier, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Wij noemden u het zesde vers van Psalm 84... verschillende aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, terwijl ik men opgetekend vindt, in de algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen en daarvan het achtste hoofdstuk van het achttiende vers tot en met het einde. Wij noemen die Romeinen acht, van achttien tot en met het einde. Want ik hou het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordigen tijds niet is te waarderen, ...tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoop... ...de verwacht de openbaring der kinderen gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen... ...niet gewillig... ...maar om dienst wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden... ...van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht... en tezamen als in barens nood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven... die de eerstelingen des geestes hebben... wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelfen... verwachtende de aanneming tot kinderen... Namelijk de verlossing onzes ons lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hopen. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Gelijkheid behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat engenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, het beeld zijn zons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, Dezen heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid. Of vervolging. Of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uventwil worden wij den ganzen dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting, maar in deze allen zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, noch toekomende dingen nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. Onze hulpen en ons beginsel.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 En vrede worden uw lieden bij den aanvang uh, geschonken. En bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldig. Uh, van God, uh, den Vader. En van Jezus Christus. Onze heren, door de werkingen van God, den heilige geest. Amen. We verenigen ons tot gemeenschappelijk gebed en gaan dan eerstelijk over tot het bedienen van de heilige doop. Een verheven volzellige, eeuwige en drieënige verbond Jehovah, God des Hemels en der Redding, die in de weg Uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de avond van deze dag hier weer een ogenblik te gebracht heeft rondom uw goddelijke instellingen. ...van woorden en sacramenten... ...door uzelf ingesteld... ...wanneer gij... ...afscheid zouden nemen... ...van uw discipelen zeggende... ...ga dan heen en predik het evangelie... ...alle creaturen dezelfde doopende... ...in de naam des vaders, des zoons... ...en des heiligen geestes... ...lerende hen onderhoud alles... ...wat ik u geboden heb en ziet... Ik ben met u alle de alle dagen tot aan de volleinding der wereld en heren, tot op heden is de wereld nog niet aan een eind. En wellicht nog, wel dat de tijd gaat korten en de toekomst zo donker is en het is u bekend, wanneer het einde daar zal zijn, maar zolang het einde er niet is, Gij er altijd nog hebt in uw verkiezingsbesluit die nog zalig moeten worden. En zolang als ze er nog zalig moeten worden, hoe donker dat het ook zal zijn. In de wereld en in de kerk zult gij ten allen tijden er nog hebben. Die gij geroepen en gezonden heeft om in de ambtelijke bediening woord en sacramenten te bedienen. En heren, zo zijn we dan ook aan de avond van deze dag, tezamen om woord en sacramenten te bedienen. Heren, dat u daartoe krachtens uw belofte aan ons nog zou willen bevestigen, en ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. En waarin zou dat openbaar worden dat gij nog met ons zijt? Dat u ons zowel in spreken als in horen zoudt willen schenken uw genade en uw heiligen geest. Die in dierbare geesten des vaders en des zons die in de stilte der eeuwigheid op zich nam. Om dat goddelijke huisbesluit van den vader en dat goddelijke huiswerk van den zoon in de tijd... Op uw wijze en tot uw eer te openbaren door de heilige geest en te verklaren, door het zielzaligend geloof te werken in degene die gij daartoe verordineert en verkoren hebt. Zo is het dan ook hier daar wij nooit in uw boek gekeken hebben, dat ook uw woord nog bevestigd mag worden, predik het evangeliale creaturen, zodat het woord Gods tot een iegelijk van ons komt, zo en zo ver, en leven onder de openbaring van het genadeverbond. Dat u daartoe dan nog redenen zult willen nemen uit uzelf en nog onder ons wil wonen en werken opdat er nog zondaren getrokken werden. Uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht werden in het koninkrijk de zons van uw eeuwig welbehuiven. Zou u daartoe uw woord nog willen ontsluiten en het nog zegen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt? En hierin en in zoverre dan die gevonden mochten worden, die door de levendmakende werking van je lieve geest we hebben leren kennen dat er een leven in hun is uit God wat niet kan leven buiten God. Want het is een eigenschap van de heilige geest die mede met de vader en de zoon waarachtig en eeuwig God is. Wanneer dat die zaligmakend komt te werken, komt te werken uit de eerste persoon door de tweede persoon. Die als middel Gods en der mensen verworven is. Verworven heeft de verzoening en de vergevingen der zonden. En waar nu die dierbare geest het komt te werken in het hart van zondaren en zal leren kennen. En dat ze uit die kennis van de genade des geloofs de godsgenis krijgen te beleven. O gezegende majesteit en daaruit geboren wordt. Een behoefte aan de verzoeningen met God en de vergevingen der zonden. Ach grote God waar dat gemist wordt, u mocht het nog eens werken. Want er kan zoveel werkzaamheid en werkheiligheid zijn. Dat de mens aan het werk is om zichzelf met God te verzoenen. En om het nog goed te maken hier. Waaruit soms geboren wordt moedeloosheid en ten neergeslagenheid. Wanneer we niet beantwoord worden op onze hoedanigheden, werk, eigen gerechtigheid, werkeiligheid. Zonder dat we ons bewust zijn dat de wortel daarvan iets is als eigen liefde. En we ons niet bekommeren over de Heer en recht en de deugden gods. Maar waar gij zelf maken komt te werken, ach hierin. Daar krijgen ze toch behoefte, want ze leren kennen dat er een breuk ligt tussen God en de ziel, die van hun kant onoverkomelijk is en van uw kant, daar ga je rechterhand hand af. En dan kan er een ogenblikje in de leven aan gaan breken, dan ze nooit meer bekeerd en zalig kunnen worden. Want gij gaat van uw recht niet af en zij kunnen van de zonde niet af. En nachtans leggen het het inderdaad verklaard om van de zonde verlost en met God verzoend te worden. O zouden er in nog onder ons zijn door onweder voortgedreven ongetroosten, die geen zaligmaker bij de hand hebben, al hadden ze er duizend predicaties over gehoord, maar ze krijgen met God het onacht dan kunnen ze niet anders bekijken als linders schuld en de zonde. O, oh, dan kan het wel eens wezen bij ons dat we zo gezondigd hebben. Ach, hier zal het aan u bagen en believen. Om ze door die dierbare geest die ze ontdekt de staat van de verlorenheid, ook te openbaren en te ontdekken. En wat er in Christus is aan te treffen dan een speurlijke rijkdom en de volheid... die er is in die al genoegzamen en gezegende zaligmaker... waardoor ze leren kennen dat ze nog zalig kunnen worden... En met opluistering van uw goddelijke deugden... met behoud van uw eer... en met voldoening aan uw gerechtigheid. Ach hier, dat eeuwige wonder waarover ze zich verwonderen... En waarin ze soms wegsmelten wanneer ze leren kennen. En dat ze zelf kunnen worden, maar dat het ten koste waarschijnlijk jezus van uw dierbaar te bloed. Oh, misschien dan er die nog zijn ontsluit voor hun schreden de poorten der gerechtigheid. En in zoverre dat die kennis gebracht is geworden, waarvoor komt u dat te doen hier? O, als gij door uw geest komt te werken en die geest wordt niet bedroefd dat hij zich terugtrekt in zijn werken en dat wij onze handhaven in dat er nu wel wat gebeurd is en onze zaken goed liggen, maar dat door die dierbare geest de kennis gebracht wordt, dat die middel middelaar geen geschonken is en dat de Persoonskennis van Christus nog niet die dadelijke persoonsgemeenschap geeft. Dat al is het dat het aan de kant van God voor hun vast zou leggen, En ze daar niet mee kunnen werken. Waaruit of dat de behoefte geboren wordt om gerechtvaardigd te mogen worden. En de vrijspraak te leren kennen van schuld en straf. Dat legt verklaard in het hart van een oprechte misschien hier. Dan we die ook nog onder ons zijn. Ach, die wel getroost en in de tijd met de discipelen hebben over mogen ervaren. Kunnen de bruiloftskinderen vasten zolang de bruid nog bijder is. Maar dat de tijd aangebroken is dan ze moeten gaan vasten en gaan wenen. Uh, Christus uit het gezicht een openstaande schuld. En geen toegang tot God, oh wanneer het een afgesneden zak gaat worden. Ja, dat de tijd aan zou breken dan ze afgesneden werden. O, om werkelijk met eigen, door eigen, met wetenschap van eigen hart aan leven. Door het zielzelligend geloof met de bewustheid één te worden met Christus door het geloven met hen verenigd te worden in de vier scharen van de consciëntie, de vrijspraak te leren kennen op grond van recht en gerechtigheid. U mocht daartoe ook in de tafel tuur, uw woord nog doen, zegen vieren en dat het zijn vrucht nog eens af mocht werpen voor de een of voor de andere. Hebt u die genade verheerlijk met medeweten voor eigen hart en leven, Ach, je dat onderwijs dat we van u krijgen is altijd vernederend en vertederend, verontmoedigend en werkt kinderlijke vrezen. Ach, dat u ons bewaren dat we hier niet het goede bekeerde mens zouden worden, maar dat we door genade zouden mogen leren dat gij, heren Jezus, onze grond en fundament zijt. Dat gij het hoofd zet Christen gemeente, dat we als ledematen ons leven mag getrekken uit ons hoofd. Om als kinderlijke vrezen en oprechtheid te zetten voor uw aangezicht te mogen wandelen waardiglijk het evangelium. En door het zielzeligend geloof dat altijd afsteekt naar de diepte van de vallen naar de diepte. En de verborgenheden van het welbare gods openbaart in het lijden en sterven van uw lieve zonen, Jezus Christus. Duur gekocht, niet door goud, noch zilver, maar door het dierbaar bloed des verbonds. Gedenk ons nog naar het vrije van uw welpagen. Gedenk, wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn, geen zijt aan geen tijd of plaats gebonden. En gedenk u zien over het troon te rijden, waar ze zich ook mochten bevinden, en gedenk ook die ons van om deze plaats af horen gij mocht ze nog een zegen schenken bij woord en wat voorts in de ziekenhuizen zich bevindt oude de vandaag eenzame verlatenen weten we wezen of weten naast wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben we dragen alle noden en behoeft aan uw God en uw genade aan en heren wil voorts nog gedenken uw zien over de lengte en breedte der herden op de zendingsvelden waar ze zich ook mochten bevinden. Troost alle die in nood en smart tot u verheffen het angst In zonderheid ons diep verzonken land, volk en kerk. In uw toren nog des ontfermens wat u nog weer bewezen hebt. In de dag die achter ons ligt dat we niet weggespoeld zijn door het water... En u weggestormd zijn, heer, uw pijlen genoeg op uw boog en roeders genoeg om een land en een volk te straffen. En u hebt het nog gedaan met veel schade aan gewassen en dergelijke huizen, maar hier en alles op een enkelde naam. nog weer gedragen en gespaard. Uw barenmatigheden zijn roemende tegen het oordeel. Het mocht nog opgemerkt worden, heer. Maar bovenal, hoog dat u nog gedenken de ouders die hier verschenen zijn. Voor uw heilig aangezicht met hun zaad. Heren zou u ze dat in willen drukken. Dat ze hier niet vertegenwoordigd staan eh, voor leraar of voor kerkraad of voor gemeente. Maar dat ze sacramenteel hier verschijnen voor uw aangezicht. Ach zou u ze dat diep in de zielen in willen drukken en dan ze verwaardigd mochten worden, om met haar zaad voor uw aangezicht te verschijnen. de moeders in de uren van nood weer door en uit geholpen, en tot hiertoe mogen ze weer met de man en zaad voor uw aangezicht verschijnen, om het teken en zegel des verbonds te ontvangen. O gezegende majesteit, gemocht door uw lieve geest, ...nog in deze ouders werken zoals u ze kent... ...hoofd voor hoofd en hart voor hart. Het is de begierte geweest om hun kind te laten dopen... ...maar ach grote God dat u geven ...dat ze niet klaar zouden zijn met een doop van hun kind... ...maar dat ze voor eigen hart en leven ook gedoopt zijnde, ...zouden onderzoeken wat heb ik ermee gedaan... Ik draag het teken des doops en laat nu mijn kinderen dopen. Ach, here, mocht nou eens opbinden. De noodzakelijkheid dat die doop nou eens bevestigd mocht worden. Om een drie God te leren kennen voor eigen aard en leven. wat mee zal brengen dan we dat ook voor onze kinderen zullen doen. Wil u daartoe dan ook deze kinderen, is nog genadigelijk gedenken hier. We weten niet wat de toekomst zal baren... wat er boven ons hoofd hangt... bij een naderende oordelen... ook dat mocht ons en hun samen als ouders wel meedoen brengen... dat we in ernst ook voor het welzijn... van onze kinderen toevlucht zoeken... bij die man die een verberging is... tegen de wind en een schuilplaats... tegen de vloed. O God wil u daartoe dan... Woord en sacrament nog heilige zegen en dienstbaar stellen. Op dat ook onder deze kinderen door uw geest nog eens gewrocht mocht worden. Dat u uw naam nog voortkwam te planten. Zolang als er de zon is, zal het gebeuren. Maar dat het ook aan deze kinderen nog eens bevestigd mocht worden. O gezegende majesteit. En in hem zullen gezegend worden alle geslachten aarde. Ontfermt u als over ons een zegen of uw woord. En heilige uw getuigenis onze en verhoor ons uit genade. Om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. En voordat we overgaan tot het lezen van het formulier, zingen we vooraf nog van Psalm 155 vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken, Terwijl er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 105. wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn zodat we in het rijke gods niet kunnen komen tenzij wij vernieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en bespreking met het water eh, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen al dat wij vermaand worden mishaag aan onszelf te hebben ons voor God te verontmoedigen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 ...dat hij met ons een eeuwig verwond ter genade opricht ons tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt... ...en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons wieren of ten onze beste kieren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden... ...ons in de gemeenschap zijn doods en zijn er wederop uitstanding inlijvende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 onze levens totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde over met in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij we kweder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten,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 En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van hun doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis en ademdeelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, den Vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende... Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot in God en uw zaden na u. Dit betuigt ook Peter in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die er verre zijn, zoveel als ze de Heer onze God roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigen des geloofs was, gelijk ook Christus zijn omahals de handen opgelegd en gezegend heeft. ...Markus 10 vers 16. Dewijl dan u de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond doop en de ouders zorg zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordeningen Gods tot zijn ere... en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen... zo laat ons zijn en heilige naam al dus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht ziel uit uw grote bare behouden en bewaar. Gij die den verstokte de Farum met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt, en uw volk Israël droog voelt, daardoor geleid door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze bare martigheid. Dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien... en door uw heiligen geest uw zoon Jezus Christus inleven... opdat ze met hem in zijn dood begraven worden... en met hem mogen opstaan in een nieuw leven... opdat ze een kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen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 ...in eeuwigheid. Amen. Geliefde, gij hebt gehoord dat het topenordeningen Gods is... ...om ons en onze zaden zijn verbond te verzekeren. Daarom moeten wij hem tot het einde niet uit gewoont... ...of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, ...en zult gij van uw tweege hierop ongefeindelijk antwoorden...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 dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmate zijn een gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament... en in de artikelen des christelijke begrepen is... en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt... niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen... Als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan geen vader en moeder zijt in de voorzijde leren u vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen, mag ik van elk ouderpaar het antwoord. Ja. ja. Ja. Ouders, het is een gewichtige uren. En toen uw kind geboren is, was het ook een gewichtige uur. Over het algemeen een spannende uur. Want er moet geboren worden. En dan gebeurt het nog wel eens. En dat weten dan de moeders voor de rijgen wel. En de vaders ook. Wanneer men in nood raakt, dat men aan God roept. En wanneer de vrouw in nood is. En dan is het dat we maar bewust zijn, levende onder de openbaring van genadeverbond. dat de man het is ook nog doet, soms in de tegenwoordigheid van de vrouw. Want wanneer daar geboren moet worden, moet er eigenlijk iets onmogelijks gebeuren. Dat hebben u als moeders meegemaakt en wellicht als moeders wel gebeden. Uh, toen gij in nood waart. Wat heb gij gedaan toen je eruit gered was? En nu zijt je eruit gered en doorgered en uitgeholpen. Ik heb wel eens een leraar horen zeggen, die zei moeders, jullie hebben met één been in het graf gestaan. En God heeft geen lust gehad in een dood. Maar heeft jullie nog weer verpleit met de geboorte van een kind? En maar wat hebben jullie nu mee gedaan? De bedoeling is dat uw kind straks gedoopt wordt. Weet ik wat ik u niet toe zou willen wensen. Is het waar geweest. Toen gij in barensnood was. Dat je aan God had moeten roepen. Is het waar geweest vaders. Toen je vrouw in nood was. Dat je mee in nood was om aan God te roepen. Is het gebeurd toen het. Geboren was, dat je je knieën nog gebogen hebt en God bedankt hebt. Een welgeschapen kind, en een moeder die nog in het leven is, zodat we er wel reden genoeg zijn. En wat geeft God nu nog meer? Nu geeft hij je vanavond, waar de doop ons predikt, en we zijn in de lijdensweken predikt het bloed van Christus. Waar die zelf van getuigt dat hij met een doop gedoopt moest worden. En welke doop was dat een doop des kruises. En dat hij wanneer hij den doop des kruises onderwerp in nood gekomen is. En in welke nood is Christus wel gekomen? Wel de kerk moest gebaard worden. De kerk moest gebouwen. En gelijk een moeder in nood aan God geroepen. is, heeft Christus in nood ook aan zijn vader geroepen. En die nood is zo hoog geworden. Dat hij het in drie uur geduisterd is. En God zijn aangezicht verborgd. Dat hij het uitriet, Mijn God, mijn God. Waarom heb je mij verlaten? Maar welk doel. En wel dat hij straks wanneer dat hij opgestaan zou zijn, zou kunnen zijn, gaat heen, predik het evangelie, alle creaturen, dopende. In de naam des vaders, des zoons en des heilige geesten, waarom? Omdat hij zijn bloed gestort had. Zijn bloed gestort, waardoor de weg weer open was naar God de Val. In en door het bloed van Christus Jezus. En om nu door de heilige geest verwaardigd te mogen worden, wat ik u van harte toewens. Om nu ook eens voor uw, ziel, voor uw kinderen in nauw te komen. Eh, want de ervaring leert, er moet ontzaglijk veel gedaan worden voor onze kinderen. In zonderheid in de opvoeding. Eh, maar eh, hebben we ook nog wel eens, en u bewijst met uw tegenwoordigheid, dat ge belang hebt in het heil van de onsterfelijke ziel. Daarom wijs het op dat je bewijst dat je belang hebt in het heil van de onsterfelijke ziel. Want de dood predikt ons, de afwassing en de reinigmaking onze zonden door het bloed van Christus. En al met eerbied gesproken staat de fontein nog open en de fontein is nog vol. Door het lijden en sterven van Christus ontsprong in het vrijmachtig soeverein welbaar. Ach, absoluut. Ik wil een ernstige uitdrukking noemen. Die mij en die u geldt. Wij weten dat er bij God een raadsbesluit is. En dat is niet te keren. Maar in wezen waar we nu belijdenis gedaan hebben. Van het bloed van Christus en van de waarde van dat bloed. Als er nu onze kinderen verloren zouden gaan, zou het onschuld zijn. Ik hoop dat u me verstaat. Ja. We zeiden, we weten dat er bij God een besluit is. Dat is niet de keer. En die God van eeuwigheid verordineerd heeft tot zaligheid en verkoren komt u met het zegel des verbonds al te bevestigen. Dat ze voor eeuwig te zijn. zijn. Maar anderszins heb u de verantwoording op u genomen. Door de vragen die u gesteld hebt en je, je ja woord gegeven. En wat zou het nu wezen als de kinderen die straks in de dagen als is verloren moesten gaan wat God vermoedde. Zou zeggen vader en moeder u bent niet eerlijk geweest. Je hebt mijn zielsbelangen niet het hoogste voor me geweest. De zielsbelangen. Ach vaders en moeders zijn onze kinderen. Er zijn de hoogste belangen. der onsterfelijke ziel. Alles zullen we in het werk stellen. Voor het tijdelijk. Maar wat doen we voor de ziel. Hier preette Christus. Wat hij gedaan heeft. Zijn bloed gegeven. En daarom. De verantwoordelijkheid. Op elk van ons ligt. God bindt dat nog op uw ziel. En we zouden wel dat wezen. Als je toeverwerdigd mocht worden. Om in die dag is te mogen zeggen, ziet hier ik, heren, en de kinderen die gij mij gegeven hebt, jij hebben ze weer terug, gereinigd in het bloed islaams, dat zou toch wat wezen. Om voor Gods aangezicht te mogen verschijnen, ziet hier ik, en de kinderen die gij mij gegeven hebt, dat daartoe, de God genade. Het sacrament heilig aan ons allerhart is onze wens en weder. Dat zij zo. <tie> Johannes doop ik in de naam des vaders, en des zoons, en des heiligen geestes. Jan Dirk doop ik in de naam des vaders, en des zoons, en des heiligen geestes. Johan doop ik in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Peter, Pieter doop ik in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Johanna, Janni, doop ik in de naam des vaders, en des zons, en des heiligen geestes aan. Zingen we de zingige van Psalm 134. Almachtige, barematige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons, onze kinderen, door het bloed Uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven ons, door Uw heiligen geest tot lidmater van Uw enige geboren Zoon en alzoen, tot U kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige dood bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in Heer Jezus Christus was en toenemen opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die we in ons allen bewezen mogen bekennen aan de gerechtigheid, onze enige Priester. Leraar koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vroomlijk tegen de zonde, de duivel. En ze gaan ze rijksstrijden overwinnen mogen u en uw en zoon Jezus Christus met een heilige geest. Dijn enigen en waarrechtigen God eeuwig te loven en te prijzen. Amen. <tiedert> Wij vragen dan wel uw aandacht voor het ons straks voorgelezen achtste kapitel, en gedeelte daarvan uit de brief van Paulus aan de Romeinen. In verband met de lijdensweken, uh, vragen we uw aandacht voor het 32e vers, waar Gods woord al dus luidt. We noemden u Romein 8, vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken tot zover. Eh, wij vinden hier met eerbied gesproken weer een geloofsbeleidenis. Want wij vinden uitdrukkelijk in onze tekst. Eh, die ook ons zijn eigen zoon niet gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En om dan ook ons met hem alle dingen te schenken. We wensen in de eerste plaats uw aandacht te bepalen uh, bij het eerste gedeelte van onze tekst Christus niet gespaard is geworden door den Vader en hij gelegen heeft om genade te verwerven. Ten tweede Christus niet gespaard is het oordeel uh, dood van ons over hem uitgesproken op dat wij vrijgesproken zouden worden. In de derde plaats dat Christus niet gespaard is geworden om te verwerven. Het eeuwige leven en wat er uh, toe leidende is. Namelijk de verlossing van de vloek. En het leven en de zaligheid te verkrijgen. We zullen trachten. Uh, ...met de hulp des dus hier een weinig tot lering en onderwijzing te spreken. Uh, voordat we dat doen zingen we van psalm 40 het vierde vers... ...braandofferen, nog offers voor de schoten, wat er verder volgt in het vierde vers van psalm 40... nog niet zo lang geleden, ik meen nog maar van een enkele week, dat we stilgestaan hebben bij dat dertigste vers. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft ook geroepen enzovoorts. Toen hebben we nog even stilgestaan uh, bij het verband van onze tekstwoorden en de schoonheid van dit achtste kapitel. Wat wij met eerbied gesproken. Hoewel we eerbied hebben voor het ganse woord van God. Maar Romeinen 8 wel een van de schoonste kapitels is. Die we in het Nieuwe Testament en in de brieven vinden. Tenminste wanneer we de waarde daarvan hebben leren kennen. En wanneer we de, de kracht van in ons hart hebben ver. Dan vinden we het dus ontzaggelijk schoon. Het achtste kapitel van Romein. Zo vinden we ook hier weer in het verband nog hoe Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie is tegen ons? Of wie zal tegen ons zijn? Het is of dat hier de apostel Paulus wil zeggen. Al heb je al de duivel uit de hel tegen. En al heb je al de vijanden in de wereld tegen. En je hebt God aan je kant. Heb je meer aan je kant dan tegen je tegen hebt. Dat ziet Gods volk altijd niet hoor. Nee. En daar hebben ze altijd de kracht niet van. Maar in wezen is het waar. Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn. En dan gaat hij dat nader verklaren wanneer dat hij zegt. Hoe God voor ons was. Die ook. Zijn een eigen zoon niet gespaard heeft. En wat openbaart zich hier, we, zijn, we vinden hier weer een geloofsbeleidenis. En dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Bedenk eens, mijn heurders, dat God de eerste wereld niet gespaard heeft. Wat heeft hij met de eerste wereld gedaan? Wel, hij heeft de eerste wereld, heeft hij door de zondvloed laten vergaan. En God heeft zelfs, al was dat, Abraham gebeden had. Indien er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan die vijf steden verdelen. Maar God heeft ook Zodem en Gomorra niet gespart. God die heeft Jeruzalem bij de verwoesting van Ebukadnezen en zijn eigen volk niet gespaard. Maar hij heeft ze weggevoerd naar Babel. 70 jaar na de geboorte van Christus heeft God Jeruzalem niet gespaard. En heeft hij Israël niet gespaard, maar ze verstrooid over de ganse Waarom? Wel, daar heeft God rechtvaardig gehandeld, krachtens zijn beledigde majesteit in het straffen van de zonde. Maar, mijn houders, wanneer ik hier nu lees, dat hij ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ach, we komen hier op een onderwerp, mijn houders, dat u van mij niet kan verlangen, dat ik daar de diepte en de breedte en de hoogte en de lengte van kan verklaren. Dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En waarvoor heeft hij hem dan niet gespaard? En wel voor het vreselijk lijden en sterven. Wanneer Abraham zijn zoon moest offeren. Had hij een zoon gekregen uit vaderarm. En wanneer dat hij moest offeren. Ik ging die met de eerbied gesproken in vader armen leggen. Maar wanneer God zijn zoon niet kwam te sparen vinden we nog. Dat hij schreeuwde en geroepen heeft en dat hij niet antwoordde. Wat was daar de oorzaak van. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Och wat was daar de oorzaak van. De tijd zou hier niet toelaten om hier uitgebreid over te spreken. In de eerste plaats de liefde gods tot zijn uitverkoren kerk. Die van eeuwigheid verordineerd heb en verkoren tot zelden. Die liefde die God tot dat volk had. Zodat met eerbied gesproken de liefde gods. De oorzaak was dat hij zijn zoon niet spart. Maar waarom dan wel? Mijne hordes, dat hij de goddeloze wereld niet spaarde, He, dat hij Israël en Zodan niet spaarde, dat was naar het rechtvaardig oordeel naar de deugd van zijn rechtvaardigheid. Maar nu is er een volk, mijn hordes, die hij, zeggen we daartoe, van eeuwigheid verordineerd en verkoren heeft, die zalig moeten worden die zalig zullen worden. En hoe zullen die dan zalig worden? Ach, mijn God, de zijn heiligheid die beledigd is en krechten zijn rechtvaardigheid kan deze niet sparen. Wat moet die dan wel met te doen? Wel dat we vinden in Gods woord, overtreders van zijn heilige wetten vervloekt en onder het verdoemend volnis van het oordeel. Dat is er niet spaart. Eh, want mijn ouders krijgt zonder onze zonden hebben de hel verdiend. God zal ook straks niet sparen. Wanneer de dag des oordeels daar zal zijn zal hij niet sparen. Degene die hier niet door het geloven met Christus verenigd zijn geworden zal hij niet sparen. Maar zullen eeuwig zijn oordeel onderworpen zijn. Maar om nu zijn volk te zaligen. Heeft hij in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid zijn zoon al Om aan de eis van zijn goddelijke gerechtigheid te voldoen. En om te lijden en om te sterven. Zodat, hebben we er kort geleden ook nog eens bij stilgestaan. Hebben we er stans niet uitvoerig daarover om het uit te breiden. Zodat het zelfs lag in het besluit van God. Dat hij zijn zoon niet zou sparen. Die met hem waarachtig en eeuwig God was en met een Heilige Geest, één in wezen. Onderscheid in persoon. Die onze menselijke natuur aan zouden nemen, maar blijven wat hij was, waarachtig God. Dus twee naturen, maar één persoon. En dat hij onze menselijke natuur aan zouden nemen. Om in zijn menselijke natuur niet te sparen. Waarvoor niet te sparen? Voor het schrikkelijk lijden, Als vrucht van onze zonde En als eis van zijn goddelijke gerechtigheid. En als ik nu even stilsta. En eh, daar kan ik nooit geen woorden voor vinden. Maar als ik nu even stilstaat, dat God zijn zoon is waar, En we zien even het leven van Christus, dat zijn gehele leven als een leidensweg is. Ten eerste al, dat hij zondeloos op de aarde was. Want hij was zonder zon. En dagelijks hoorde en zag hij niet anders. Als de belediging van zijn vader. Wat moet dat al voor Christus geweest zijn? Dagelijks niet anders zag en niet anders hoorde in deze wereld. Eh, dan de belediging van zijn en de ontering van zijn vader. Ten andere een arm leven geleid. En ten derde in de hof van het Gethsemane. Een gabbata en Golgotha een geheel. Leidensweg is geworden. Een En we zeiden uh, dat God hem dat niet gespaard heeft. God heeft hem niet gespaard. Uit liefde zeggen we tot zijn volk. En hoe heeft hij hem niet gespaard? Om de verjozen van zijn toren en zijn graamschap tegen de zon. Het zwaard deed ontwaken tegen de man die zijn metgezel was. En heeft hem niet gespaard. En we gaan er niet over uitweiden omdat we zondags over de historie nogal eens spreken. Wanneer dat hij in de hof van het zevenee kroop hem niet gespaard hem toe te rekenen de zonde van zijn gaandse kerk. En in de toerekening van die schuld. Dat Christus daar gekropen heeft als een worm in stof. En zijn zweet geworden is als grote trappelen bloeds. En dat hij het uitgeroepen hebt vader indien het mogelijk is. Dat deze drinkbeker van mij verweigaat. Doch niet mijn wil geschieden maar uw wil geschieden. Dus daar proog Christus zich. En dan vinden we niet dat God hem geantwoord heeft. <coughs> Hoewel Paulus zegt dat hij met sterke roepen en tranen geroepen heeft. En mijn houders neemt hier in de natuur, we zeiden de zondagavond nog. Wanneer er een moeder is of een vader, maar in zonderheid een moeder die er kind hoort schrijven. En van pijn of van smart dan zegt zo'n vader en zijn moeder soms al had ik het maar. Ja. Uit de liefde tot het kind. Maar bedenk eens, mijn woorden en hier weet ik geen woorden te vinden. Dat nou God de vader, zijn lieveling, die spelende was in de wereld, zei ze aardrijks. Eer dat er de wereld was. Die met hem waarachtig en eeuwig God was. Dat wanneer dat hij hem hoorde roepen en kermen, vader, vader die het mogelijk was. Dat God het wraakswaard niet terugtrok. En dat God zijn lijden niet kwam te verlichten. Maar dat die kroop als een worm en geman van zielangst. Van smart en van zielenoot. Wilt gij ooit uw zonde betreuren vader en moeder. Wilt gij ooit over uw zonden wenen. O bedenk dan moet je in de hof van het zee gebracht worden. Wilt gij ooit over uw zonden. Want wanneer de wet u veroordeelt vervloekt en verdoemd. Dan kunt gij verschrikken met beven en zitteren. Maar wanneer je ooit gebrecht wordt. erbij dat God zijn zoon niet gespaard heeft. En ik krijg met een geloof oog te zien. Dat God zijn zoon niet gespaard heeft. Waarom? Omdat u wilde sparen waarvoor voor de hel. Ach als we daar toch eens even Bij stil stonden mijn lucht. Ik zeide ik ben te arm. En ik wens niet gemoedelijk te worden. Maar zou het geen hartverbrekende leer wezen. Als je het werkelijk eens krijgt te beleven. Dat God zijn Zoon is waar. Die de heerlijkheid des hebels. De lieveling zijn vaders. De vreugde der engelen was. En die hij niet spijt waarom. Om mij of uw genade te kunnen, de God aller genade, om genade te kunnen schenken, om ons te pardoneren en te verlossen van het eeuwig lijn. Ach, mijn eudes, wat behoorden we wel? Als God genade verheerlijk zou hebben in ons uit, wat hoorden we wel diep voor God te buigen? En een laag plekje voor God in te nemen. En opmoedig voor zijn aangezicht te wandelen. Die ook zijn zoon niet gespaard heeft. Niet gespaard heeft dat hij in zijn aangezicht gespuwd is geworden. Niet gespaard heeft dat ze hem kinderbak gegeven hebben. Niet gespaard hebben dat ze hem een doornenkroon op zijn hoofd gezet hebben. Niet gespaard is geworden. Dan ze hem gegezeld hebben met misschien wel duizend slaan. Niet gespaard is geworden. Een spot en on. Ach welke vader. Ach welke moeder zou het aan kunnen zien. Ach is het niet hartverscheurend. Als een vader en moeder zou moeten zien. Dat er kind verdrong. Of dat er kind verbranden verdrongen. Ach, is het niet hartverscheurend en hartverbrekend? En merk eens, dan zijn het mensen. Maar hier is het God te prijzen tot een eeuwigheid. Ach, wat is het dan toch waar? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dan moet er aan mijn recht voldaan worden. En mijn deugde moet verheerlijk worden. De wet in zijn eis moet voldaan worden. De wet in zijn vloek moet voldaan worden. En daarom heeft God zijn zoon niet gespaard. We zeiden als we ooit verwijderd mogen worden. Ach, in het geloof of bedenkens. Toen deze kinderen geboren moesten worden. Toen hebben die ouders misschien wel gespaard. Om al het nodige wat er nodig was. Om dat kind te ontvangen klaargemaakt. Ja. Toen Christus geboren moest worden. Heeft God hem niet gespaard dat hij in een staal terecht kwam. In een krip. Ja. Dan lacht de eeuwige zonen gods. Waarom? We zeiden van zijn krip tot zijn kruis. Is een lijdensweg geweest om genade bij God te verwerven. Dat God weer genade zou kunnen schenken aan modenaars. Genade kan schenken aan hoeriders. Genade aan spotters. Genade, terwijl mijn hoed is bewezen geworden op Golgota. Op Golgota. God heeft zijn zoon niet gespaard om die moordenaar die daar boven de hel heen te sparen van de rampzaligheid. Ach, staan we wel eens bij stil. En dat het voor ons gezien is die ook zijn zoon niet gespaard heeft. Ach, bedenk toch eens mijn ouders, Wat moet God een oceaan van liefde zijn voor zijn volk. Och, als we toch eens werkelijk bij mochten bepaald worden. Dat Christus voor mij niet gespaard is geworden. Maar dat God zijt we uitgegoten heeft. De violen van zijn gramschap tegen zijn zonde. En het goddelijke bruikzwaard is ontwaakt tegen de man die zijn metgezel was, sla in Edden. Ach, we zouden haast zeggen, mijn ouders. Kan hier nog één hart ongebroken blijven? Ja, Tja. als we nooit de waarheid leren kennen van het lijden van Christus. En we leren nooit kennen wie wij geworden zijn in ons verbond. Of Dan kunnen we het gerust aanhoren. Hoor. En kunnen we vanavond en morgen weer gerust doorgaan. Ja, gerust doorgaan. Maar als er ooit is bij bepaald mocht worden. En we hebben een commissie om u te prediken. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Om zo'n dare te sparen. Zo'n dare te verlossen. Zo'n dare genade te schenken. Zo'n dare in zijn gemeenschap te doen. Ja, spraak immers Vledewijk woensdagavond nog. Die voor ons geleden heeft. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, Al dat hij ons tot God zou brengen. En merk eens heeft God de Vader zijn zoon niet gespaard. De liefde van Christus, die zich dat getroost heeft. Die zegt verder, als het met niet minder kan, en dan met dit lijden en sterven, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ach, wat een brandende liefde moet Christus toch wel hebben voor zijn schapen. Wat een brandende liefde. Ach, wat zijn wij dikwijls trouweloos en liefdeloos, biddeloos, goddeloos. Als we op zulke grote liefde geen echt slaan. Merk eens, hoe waren de discipelen zelfs. Dat waren nou zijn discipelen. Als het nou niet was die eenzijdige liefde van Christus. Hoe waren ze discipelen. Wanneer Jezus terugkeerde nadat hij een keer gebeden had. En de zweetdroppels, de bloeddroppels van zijn aangezicht op. En hij komt bij zijn discipelen en dan vindt hij ze slapen. En gezegd: zegt, waak met mij. Blijft hier en waak met mij. En dan komt hij terug en dan zegt hij, met een bloedend aangezicht. Kunt gij niet één uur met mij waken? Ach, als het accent ter zaligheid in de mens moest leggen, was het voor eeuwig kwijt. Ik weet wel dat we het trouwens tijd beleven. Dat algemeen het accent in de mens gelegd wordt. Je moet wat doen. Je moet geloven, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar mijn ouders, we vinden hier dat een apostel Paulus legt het accent ter zaligheid in de mens... Maar in de oorsprong het welbehagen God, die ook zijn eigen zonen niet gespaard heeft om genade te kunnen schenken. De God aller genade, de veelheid van de genade voor arme zondaar, Voor wie, voor wie zal nu, dat lijden van Christus waarde krijgt. Voor wie? Ach mijn hoeders, dus niet voor de godsdienst. Die kunnen hem tot een stellen. Niet voor de werkheiligheid en de eigen gerechtigheid. Die zich nog meent verdienstelijk te kunnen maken. Maar voor wie dan wel? Voor schuldigen. Voor armen en verloren in dezelfde. Och, die er iets van leer Dan de deugde en de rechte gods. Alles verteren wat van de mens is. Ook de God is. En die alleen maar erkennen Dat eenzijdige, vrije, soevereine werk gods. Is dat dan zodanig. Dat we dan maar rustig moeten te blijven zitten. Merk op dat we dat niet bedoelen. We zeiden kort geleden nog. Uh, God die geeft ons het leven. Maar wij moeten ademhalen. En ja. uh, uh, nu kunnen we door het ademhalen ons leven niet bewaren. God die bewaart ons leven. Maar hij heeft van eeuwigheid. Wanneer dat hij de mensen heeft. Dat hij door ademhalen in het leven blijft. Uh, God die heeft ook. Hij kan een mens wel zo'n reden in het leven houden. Dat ja. heeft uh, die Mozes 40 dagen op de werk gedaan. Maar in wezen dan heeft God ons spijs en drank gegeven om te gebruiken. Wat moeten we doen? Wel de hand gebruiken om aan de mond te brengen. En daar niet alleen, maar God heeft de mens ook arbeid op zijn hand gezet. En maakt hij zich nu verdienstelijk met zijn hand te gebruiken om zijn brood te eten? Maakt de mens zich verdienstelijk met: ik haal adem wel nee. Uh, maar het is een instelling, God, zodat ook Hij de middelen gegeven heeft, dat is de prediking des Woords en de sacramenten. Waar we geroepen worden om daar gebruik van te maken, zoals thans gebruik gemaakt is uh, van het sacrament des Doops, maar ook van de prediking des Woords. Uh, dus nu gaat het erover voor wie. Wel, die onder de prediking des woords horen, dat twee zaken gepredikt worden. Ten eerste dat het wel eens kan zijn, bono gernes zoon -so des doms. En andere zoon der vertroosting. Dat wil zeggen, aan de ene kant alles afsnijden wat van de mens is. Om schuldigen en verlorenen te prediken wat er bij God is. Daarom vinden we hier dat Paulus die had er wat van geleerd. En de Gaanse kerk leerde er wat van. Want als we in de tweede paal even stilstaan. Hebben wij, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons alle overgegeven overgegeven, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, eh, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Wat bedoelt hier Paulus overgegeven? Wel, mijn hoortes, aan het vonnis van de kruisdoel, het vonnis dat over hem uitgestrokken is, hem um overgegeven. En dan komen we weer op het terrein. He, waar we straks nog iets van zijn. Overgegeven aan smaad, Aan hoog. Aan spot. Aan laster. En dat Christus zich dat getroost heeft. Als ik denk. Dat Christus stond voor Pilatus. Met een doornen kroon en een spotman en gegezeld. En Pilatus zijn doel nog was om hem los te laten en deernis te verwekken bij het volk wanneer ze hem daar zagen staan. Wat vinden we dan? Wel, dan vinden we dat hij zegt, ziet de mens en op een andere plaats ziet u komen. Wat gebeurt er dan? Worden ze dan bewogen wel nee. Uh, dan is het of dat de hel losbarst. Kruist hem, kruist hem. En wanneer, <coughs> en wanneer dat dan Pilatus zegt. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige." Dan roepen ze uit zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Merk is mijn heus. Zo gaf God de vader hem over. Aan spot. Aan hoon en aan smaak. Wanneer ik hier lees. Overgegeven. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard Maar heeft hem overgegeven. Maar wat zegt u geloof erbij? Voor ons overgegeven. Waarom wel? O, wanneer daar Pilatus het. De uitspraak komt te doen en ik ga van over om gekruisigd te worden. Dus in het gericht geoordeeld en veroordeeld is geworden. Opdat wanneer wij in het gericht gekomen zijn. Of in het gericht zouden komen. Of ooit gekomen zijn. Dat wij vrijgesproken zouden worden. Merk is. Mijn oordeel zodat Christus' veroordeling overgegeven tot het vonnis des doods onze vrijspraak is geworden. Wil ik het eens erg plat zeggen en duidelijk. Toen Christus door Pilatus veroordeeld werd tot de kruisdood En dat vonnis vanuit een hemel gedaan werd. God, die veroordeelde hem tot de op. Het die hem overgegeven heeft. En mijn hoort is direct, wanneer God hem veroordeelde, viel de vrijspraak voor de kerk. Waarom? Omdat Christus plaats bekleden in onze plaats het vonnis aanvaard het vonnis des doods, het vonnis van Gods rechtvaardig oordeel op dat vrijgesproken zouden kunnen worden. Wanneer ze in het gericht, en ik zou de vraag eens willen doen, zitten er nog over ons die wel eens in het gericht geweest zijn? In het gericht geweest. Ja, maar Christus is erin geweest. Ja, die is erin geweest. Maar, mijn heurdes, de kerk komt ook in het gericht. Sion zal door recht verlost worden. En ook krijgt Gods volk met rechten te doen. En op grond van een veroordeelde Christus. Die veroordeeld is geworden. Tot de vervloekte dood des kruises komt God zijn volk vrij te spreken. Vrij te spreken van schuld en straf. Een genade recht te schenken tot het eeuwige leven. Merk eens hoe dat dan ook onze zonde hier vinden we. Dat een apostel Paulus zegt die zijn eigen zoon, niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen. Dus hij betrekt hier de ganse kerk bij. Hij zegt niet, hij heeft zich voor mij overgegeven. Maar hij betrekt hier de ganse kerk erbij. Dus wanneer Christus met eerbied gesproken in het gericht komt, en het gericht over hem voltrokken wordt. Dat is de vrijspraak van de kerken gods. Dat dat hier in de tijd door Gods volk ervaren wordt. Is een tweede zaak en daar heeft een apostel kennis mee gemaakt. Vandaar het mijn ouders Zal het een eigenschap zijn van God en Heiligen Geest. Waar God die, waar hij zaligmakend werkt. Daar zal de behoefte geboren worden om vrijgesproken te worden. En wie worden er vrijgesproken wel veroordeeld? Een mens met toestanden, met bemoeienissen en een schoot vol met bevindingen, die heeft geen vrijspraak nodig. Die doet het zijn eigen wel. Maar een arme schuldige verloren zondaar Die in de vier scharen van de conscientie gedacht vaart wordt als een schuld. En zijn vonnis krijgt aan te nemen en te aanvaarden en over te nemen. En de Ere God zijn nader wordt, want Christus heeft de eer van God op toog gehad. En in de Ere Gods slecht de zaligheid van de kerk. En wanneer Christus, wanneer nu een zonde in de vier scharen van zijn conscientie voor het gericht gedachtvaard wordt, en ik krijg de ere gods te beminnen, wordt hij op grond. Van dat Christus zich onder het oordeel begeven, wordt hij vrijgesproken. Ja. Vrijgesproken van schuld en straf. Want mijn oordeel, zij is gestorven van onze zonde, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. We staan niet tot onze rechtvaardigmaking. Dat wordt bij de wel gezegd. Dat staat er niet. Vrijgesproken om onze rechtvaardigmaking teweeg te brengen, uh, zodat uh, de veroordeling en wanneer hier het geloof zich uitkomt te bruggen. die zichzelf, die zijn zoon uh, niet gespaard, heeft, maar heeft hem voor ons allen. ...gedoelt hier de apostel... ...een algemene verzoening is er wel... ...nee... ...maar voor allen... ...die God van eeuwigheid... ...verordineert en verkoor heeft naar aanleiding... ...van het voorgaande... ...vers waar we kort geleden... ...over gesproken hebben... ...die hij tevoren verordineerd heeft... ...deze heeft ook geroepen, ...en die hij geroepen heeft... ...deze heeft ook gerechtvaardigd... ...en die hij gerechtvaardigd heeft... ...deze heeft u ook verenigd... Uh, ...voor die allen... ...heeft God zijn zoon overgegeven... ...en voor die allen... ...zegt hier de apostel Paulus... ...en heeft zichzelf voor ons... ...en heeft hem voor ons overgegeven... ...tot in de dood des kruises. Om in de derde plaats nog even... ...stil te staan... ...bij wat hij daardoor verworven heeft... ...want wanneer hij gestorven is is hij de vervloekte dood des kruises gestorven. Dus hij is eigenlijk de vervloekte dood. Wat is dat van God vervloekt te worden? We vinden dat een apostel Paulus in gelaten 1 zegt, dat een overtreder van de wet er geldt van, vervloekt is een ijgelijk die niet blijft in het geen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wat we wel eens meer gezegd hebben, dat God verhoede mijn hulp is. We liggen onder de vloek en menen geen weet het niet en gevoelt het niet en bekent het niet. Maar als we gaan sterven zonder dat we hebben leren kennen dat die Christus zijn zoon voor ons overgeven, dan wordt straks dat vonnis bevestigd, gaat weg van mij, gij vervloekt. Kunt u nog verschrikkelijker uitdenken? Maar als we zouden gaan sterven en in de dag der dagen zouden moeten horen. Gaat weg van mij, gij vervloekt. O mijn hoeders, kunt u indenken. Dat als we daar een ogenblik over nadenken, En dat hij zou sidderen en beven bij de gedachte: Ach, van God vervloekt te en wat heeft u nu gedaan? Ach om te kunnen zeggen. Kom dien gij gezegende mijn vaders. Heeft die Christus. Als aan de vloek dood prijs gegeven. Want de gehangenen is de heren een vloek. Om de hel voor de te sluiten. En de hemel voor de te ontsluiten. Dat is de gemeenschap gods. En om wat er nog toe verbonden en aan verbonden is, wanneer dat hij hier zegt, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dat wil zeggen, heeft Christus zich verniet, en heeft hij zich overgegeven tot een dal des kruises, is hij beloond geworden. Waarmee? Wel nadat hij zijn ziel tot een schuld gesteld, ze hebben zal hij zaad zien, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om zijn arbeid, zijn ziel, zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardigen veel rechtvaardig maken. Zodat het een schare zal zijn die niemand tellen kan. En als loon op zijn arbeid zal God hem geven dat hij verheerlijkt en verhoogd zal worden. Aan de rechterhand zijn er majesteit. En u zegt hier. Die hem niet gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgeven. Zou hij ons dan ook met hem. Niet alle dingen schenken hier al wat in het leven nodig is. En strekjes nog eens voor die grote eeuwigheid. Alle dingen schenken. Laat ik het heel kort zeggen. Heel kort zeggen. God gaf zijn zoon aan zijn volk. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem aan u, voor u, overgegeven. Met andere woorden, hij heeft zijn zoon gegeven. En wanneer we nu door het geloof met Christus verenigd geworden zijn. Hoewel hij de eerstgeborene is van alle creaturen. gaan ze met Christus erven. Erfgename Gods. Met hem alle dingen schep. Waarvan dat Christus getuigt in het hoge priesterlijk gebed. Opdat zij mijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Welke buien had hier de wereld was. En opdat ze met ons één, met ons één zouden zijn. Eén in en door en met Christus. En in en door Christus één met een vader door de heilige Geest. Het is geen geringe zaak wat God aan zijn kerk komt te vermaken. Christus met alles wat hij is, Christus met alles wat hij verworven is, verworven heeft, Christus met al wat hij schenkt. Ach, hier zijn we weer te arm om uit te kunnen drukken mijn hoeders. En wat Hij gegeven heeft in Zijn Zoon. Hou zo lief had God deze wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de niegelijk die in hem gelooft door het geloof met hem verenigd worden. Het eeuwige leven hebben. Kunnen je nog groter uitdenken. Ach mijn hoorders, wat zijn we dan verarmd Bij alles wat de wereld biedt als we Christus missen. Wat zijn we arm? Bij alles wat het leven en in het tijdelijk leven ons biedt. Wat zijn we arm als we Christus missen? Als we nooit hebben leren kennen. Die zich voor ons heeft overgegeven. Tot in de vloegdocht des kruises, Om ons te verlossen. Van zonde dood duivel en hel. En te verwerven. En te schenken dat leven. Wat hier in zijn beginsel gekend wordt. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit en die met eerbied prijzen. Die hier in het leven ons doet kennen vrijgesproken te worden. Van schuld en straf. En een genade te verkrijgen tot het eeuwige leven op grond van Christus. Leiden en gehoorzaamheid. Mijn medereisgenoten naar de eeuwigheid, bedenken ze. Wat is dat een gelukkig volk? Want als je dan straks hebt horen lezen, het vervolg van dit kapitel, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of komer of zwaard of wat? Wat is het dan een gelukkig volk? Ach, ik zei straks nog. Tegen de meisjes op de catechisatie. Als we dan terugdenken in dat vroegere leven. En we keken dan naar Gods volk. En het geluk dat ze hadden. Nu wordt er dikwijls meer op de en de zwakheid gezien. Dat niet te prijzen is hoor. Maar als we dan zagen op het geluk van Gods volk. Ach, dan uit het merk van ons gebeten was het soms. Geef. Daar mijn oog het aanschouw aan de dienop. Terwijl ik gij uit onbezweken trouw u uitverkoren toe voel. dat ik een versie zou krijgen of een tekstje. Niet, had dat ik u mijn rotssteen op En delend in uw volksgenoegen mij. Met uw erfdeel blij beroen, Dat legt verklaard in het hart van een oprechter. Want mijn oerders we kunnen niet te veel van de here vragen hoor. Bedenk eens die zijn eigen zonde gegeven heeft. Meer had hij niet om te geven. Hij gaf alles wat hij had. En dan gaf hij nog over ons te lijden. Om onze zonde te boeken. Om het lam gods te zijn dat de zonde der wereld wegdraagt. Daartoe heeft hij hem gegeven. Kan God nog meer geven? Is het wonder dat Johannes uitroept, God is liefde. En hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezond heeft tot een verzoening voor onze zon. Ach wanneer er nog onder ons mochten zijn. Wees toch niet geholpen met een tekstje of een versie, van bedenkt. de duivel is een listener. Die weet veel beter de tekst in de Bijbel te staan als wij. De duivel kent heel de Bijbel uit zijn hoofd. Echt waar hoor. De duivel kent de Bijbel van Genesis 1 tot openbaringen 22. En als God het niet zou verhoeden, Ach, dan zou indien het mogelijk was, de uitverkoren nog verleid worden. Door de geesten die uitgegaan zijn in deze tijd. Meer bij gevoel leven als door het geloof. O mijn oor is het geloof, waar steunt het op op de van God gegeven Christus. Op de Christus der Schriften. Het geloof steunt op de waarheid die, zich, die zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Hij die hem voor ons allen heeft overgegeven. Dat wil zeggen, hij neemt ons voor zijn rekening. Voor tijd en eeuwigheid, voor leven en sterven. Zodat de kerk met eerbied gesproken verzekerd ligt. Een verzekering die nooit voor je kan gaan. Een verzekering die vastlegt. In het lijden en sterven, maar ook in de verhoogde Christus. Zou hij ons dan ook niet met hem alle dingen schenken. Om ons, zolang we hier in de tijd zijn, door te helpen. Nog eens eens eruit te helpen. En om dan eeuwig bij te zijn. We gaan besluiten. We zingen maar geen versie meer. De tijd is voorbij. Mijn mede reisgenoten naar de eeuwigheid. In het kort hebben we geprobeerd... Iets van de waarheid te zeggen. En we hebben er niets van gezegd. Nee. En als je er iets van mocht beleven. genade, Zult gij met de koningin van scheepa zeggen. De helft is mij niet aan. Ach, ja. God geef. Dan er nog onder ons weer Die het eens aan het hart raakt. Ach, Ik heb geen genaam. Ik heb geen vrijspraak. Ik leg nog onder de vloek van de wet. Dat je verwaardigd werd. Om de bedelaar te worden. Met een arme tollenaar. O God wees mij zoon dargen Daar Dat je verwaardigd mocht worden. Om de vrijspraak van schuld en straf nodig te krijgen. Ach. En dat hij verwaardigd mocht worden. Om hier in beginsel dat eeuwige leven te kennen. Dat is God te kennen. En Jezus Christus die hij gezond heeft. Want het eeuwige leven begint voor Gods kerk. Niet als ze gaan sterven. Maar dat begint hier. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen ten enige en berechtigen God. En Jezus Christus die hij gezond hebt. Zitten we nog onder ons, ongelukkig, ellendig. Zitten we nog onder de onweder voortgedreven, ongetroosten. Zitten we nog onder ons, die nog beproeven om het voor de heren goed te maken. Woord, zeer woord. Het is van uw kant te verloren zaak. Ach, dat je verwaardigd mocht worden. De riempjes binnenboord te liggen. En op kosten van genade te leren kennen. Dat Christus voor u het oordeel gedraagt, De vloek zich getroost. En gestorven. Maar ook opgestaan is tot uw vrijspraak. Ach, zitten nog onder ons. Die er iets van geleerd hebben. Laat er dan toch geen rust zijn. Onder het hoofd van je voet. Maar dat het een pleitgrond zou zijn heer. Dat staat er in woord. We hebben het wel eens meer gezegd en het is niet na te doen dat weet ik wel, maar we hebben het meer eens, eens geweest in ons vroeger leven, en we hadden dan onder de waarheid geweest en we hadden dan gehoord dat van Gods kans zo'n ruimte was en we zaten in de banden, dan boven we ons knieën wel eens, met de Bijbel op de vloer en dan de vinger bij de tekst, en de andere hand naar de hemel, Heer, hier staat het, en daar is uw woord en ook hij met de heer Piet, grote God van je woord niet af. Nee. Het is onmogelijk dat God niet kan. Dat hij me nooit kwalig genomen. Dat hij me nooit kwalig genomen. Als we pleiten op zijn getuigenis. Waarvan de dichter getuigde ik blijf de Here verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn of vuil woord. Al is dan de zonde in je aangezicht vliegen. Al is dat de wet je veroordeelt, De satie je benauwd. De dood bedreigt, Al was het dan nog met de gebroken oog. Die zijn zoon gegeven heeft. En niet gespaard heeft. als het lam gods. Dat de zonde der wereld wegbracht, Het God genade verheerlijk. Met medeweten voor eigen hart en leven. Dat het in ons leven openbaar wordt. In een oortmoedige wand. En in oprechtheid des voor Gods aangezicht te op leven. Opdat we ons wachten zouden voor de zon. Die Christus zo duur hem moeten boeten. En dan in oprechtheid des zaten er iets van mogen leren. Dat hij zich voor ons overgegeven. En dat hij hem overgegeven heeft voor ons. Om ons met hem. Alle dingen te schenken hierin geloof. En nog eens één in zalig aan schouwen. Om dan de drieënige verbondschot. Uit zijn werken eeuwig te lopen en te prijzen de Heere. Zegenen woord en sacrament. Om Jezus willen. Amen. Ach Heere. Ach dat u door uw geest nog zat willen werken. Ach, het zal misschien dan er onder ons zijn. Voor wie het te ingewikkeld was, die het misschien niet eens goed verstaan hebben. Is het dan zijn verstandelijk de waarheid nog toestemmen Ach, gierig, en kennen? Ach, gierigheid mocht het is gebruikt. Dat het bij de een of ander is naar binnen mocht slaan. Om toch te leren wat het is. Als gij een zonen niet gespaard hebt. En we leren het hier niet kennen dat u ons niet zal sparen. O eeuwigheid, o eeuwigheid, o eeuwigheid. Ach bid nog de ernst en de noodzaak op, o God. Sterk nog, wanneer er onder ons is, dat op u wacht en dat op u ziet. Sterk wat gij bracht, verzoen het zondige gaten. In verzorging, met een eigenlijk tot de plaats, onze woning en verhoor ons. Om Jezus, willen aan. Onze slot zijn ze het zevende vers van Psalm 89. Zalig is het volk dat naar uw klank hoort, en wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 89. en energie